Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Hoekstra van Financiën gaat volgende week niet naar een conferentie in de Saoedische hoofdstad Riaat. Ook een handelsmissie onder leiding van minister Kaag in december is onzeker. Aanleiding is de verdwijning van de kritische Saoedische journalist Khashoggi in Turkije. Volgens het kabinet is de reis van Hoekstra afgezegd omdat de Saoedische autoriteiten niet in staat zijn gebleken duidelijkheid te verschaffen over de zaak. Ook internationale bedrijven, de Wereldbank, het IMF... en de Franse en Amerikaanse ministers van Financiën... hebben hun deelname aan de conferentie in Riyadh ingetrokken. De Russische politie zoekt op de Krim... naar mogelijke medeplichtigen van aanslag op een school. Daarbij vielen gisteren meer dan twintig doden en ruim vijftig gewonden... In eerste instantie werd aangenomen dat de 18-jarige aanslagpleger alleen handelde... maar nu wordt er ook rekening mee gehouden dat hij werd geholpen. Het motief is nog altijd onduidelijk. Op de krim zijn drie dagen van rouw afgekondigd. Drie Afghaanse veiligheidschefs zijn in de provincie Kandahar... door hun eigen beveiligers gedood. De taliban, die de verantwoordelijkheid voor de aanslag opeiste... lieten weten dat de Amerikaanse generaal Scott Miller... het doelwit was van de schutters, maar hij bleef ongedeerd. Aanslag werd gepleegd bij een overleg over veiligheidsmaatregelen... voor de parlementsverkiezingen van komende zaterdag. Kinderdagverblijven kunnen tot zeker het eind van het jaar... geen gebruik meer maken van de stint. Het onderzoek naar de veiligheid van de elektrische bakfiets... duurt volgens de advocaat van het ministerie van de Infrastructuur nog maanden. Dat zei hij bij een kort geding dat een kinderdagverblijf... had aangespannen tegen het verbod op stints. Dat was ingesteld na het ongeluk bij een spoorwegovergang in Os... waarbij vorige maand vier kinderen omkwamen. Het weer, opklaringen, minima vannacht tussen 5 en 8 graden. Er is kans morgen overdag, geregeld zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 18 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Alternative FM. And those are the ways of politics. Brutus smiled as he stared at his father. Those are the rights of the estates. Girls don't cry, or the sun God has offered. How can one ever believe in this world so empty of morale, chivalry and of justice? How can one even believe in this world that we're free where greed, where once tall, is another man's pleasure?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 Alles zo'n bedje eronder door uh, zitten met, uh, met het geluid. Maar dat uh, heb ik weer in uh, paniek thuis laten liggen. Dat krijg je als je 52 wordt vandaag... He, dan uh, gebeuren er nog wel eens uh, dingen dat je dan wel eens dingen vergeet. Uh, maar goed, uh, deze uh, 18e oktober is nu al gedenkwaardig. Want ja, ik uh, ben jarig, dat is één. En twee, dan heb ik ook nog uh, de mazzel dat je, uh, geloof ik, ook nog een beetje uh, de verjaardag uh, dan een beetje mag, uh, mag gaan bepalen. Dus, uh, dus ja, uh, en ik had uh, contact met een agent in Eindhoven. Maar die kwam met het voorstel van, nou, ik kan uh, Alaska of Frank Bont uh, eventueel regelen. Dat kwam mooi uit, want ja, uh, Frank en ik kennen elkaar inmiddels nou al acht jaar, denk ik zo langzamerhand. Frank, welkom. Ja, ja. Ja. Want dat, uh, het is uh, dit nummer uh, Politics, daar is het voor mij begonnen met jullie in, uh, in 2010... Zo ja. lang praten we alweer eigenlijk. Ja. Ja, ik, ik, toevallig deelde ik het net of zet ik iets op Facebook. En toen dacht ik van mij was het 2010. Dat het, of, of dat het, ja, dus het was, het was 2011. Uiteindelijk was het 2011 dat jullie toen voor de eerste keer... Oh, uh, ook, de, de, de, ja. he, het was na de finale van de Grote ja. Prijs van Nederland. Ik weet ook nog de aanleiding. Ja. He, dat was op een gegeven moment... Jullie uh, hadden uh, wat materiaal. Nog niet alles, maar wel, nee. wel, wel, wel, wel wat. Uh, plus de single hadden jullie in ieder geval. Ja. Mailen. Uh, mailen naar de redactie mailbox. Daar zat ik... Uh, ja, gelukkig op aangesloten. Want anders was het nooit. Waarschijnlijk wel eens dat ik een dag gemist. Ja. En ik had de mazzel dat ik ook nog de finale van de bands van 2010. Dat was ook weer omdat uh, daar ons uh, een bevriende band. Die het uiteindelijk ook geworden is. Ethereal aan nou meedeed Jullie zaten net voor Ethereal. Dat was een wereld van verschil. Ja. Hele sympathieke muziek. Het kwam uh, alleen op. Podium niet echt uit de verf. Nee, dat werd hem niet. Dat werd hem niet. Nee. Uh, en uh, zij uh, zetten een show neer. Dat was waanzinnig. En uh, ja. ik stond er ook stom verbaasd van te kijken. Ze werden het ook. Ja. Terwijl ze het zelf ook niet hadden geloofd dat ze het zouden winnen. En toen kwamen jullie met uh, de mail. Uh, wij in 2011 hebben jullie toen uh, als een van de eerste buiten dam. Ik blijf het zeggen. Buiten dam Airplay gegeven. Ja, nee, maar dus in de zekere zin dus de eerste die onze Airplay gaven. Dus ja, ja, dat... vandaar de bijzondere band. En dat ja, is ja, vandaag ja. een soort van verjaardagsknootje voor jou, ja ik, vind voor het ook jou hartstikke... ben. ja, ik vind het ook hartstikke fijn dat je het bent. Ja. Uh, we zijn inmiddels al bij het derde album uh, terecht gekomen. Want dit is het eerste album. Ik draai nog één nummer van dat eerste album. Want dat vind ik het vlaggenschip van het eerste album. Never Cry Wolf, die uh, staat erop. En ik draai hem ook, want ik uh, vind dat een uh, weergeloos nummer. Uh, toen kregen we dus uh, het uh, album Prospero. Of Prospero. Prospero, ja. ja dat uh, vond ik trouwens ook wel heel leuk een leuke invalshoek... dat jullie de Nio Conen toen als uitgangspunt namen. Ja. Ja. Waarom hebben jullie dat toen gedaan? Uh, ja, we, hadden, we hebben in principe... dat weten weinig mensen dan, maar tussen album 1 en 2... ligt er gewoon nog een soort van album. Dus iets van zeven liedjes die best wel af waren... en ja. best wel ver stadium. Ja. Maar op een of andere manier voelden het niet... Het voelde te erg hetzelfde. En het voelde ja. te, erg in, te erg duidelijk in het verlenen van wat we hadden gedaan. En ja. En, en ja, vooral Ferry en ik wilden toch iets anders. We wilden een beetje een, wat extremere keuzes maken qua sound. En ja. onszelf meer uitdagen muzikaal gezien. En dus toen koos ervoor om onze invloeden... Uh, of ons eigenlijk liefde voor, voor country uh, een beetje toe te passen. En, ja. en een van de coole dingen die, wat ik heel cool vind is dat... Uh, Ennio Morricone is natuurlijk een Italiaan. Ja. Maar die heeft wel uh, ons beeld... Uh, bedacht of eigenlijk gemaakt van hoe wij het wilde Westen zien. Ja. Dus een Italiaan heeft eigenlijk het, het, het, het beeld van het verleden uh, ge gecreëerd. Ja. En dat vind ik, uh, vond ik dusdanig fascinerend dat, dat we ook zeiden tegen van ja, we gaan niet country imiteren, want er zijn geen Amerikanen. Dus we ja. kunnen dat hele idee van country ook niet echt snappen. Nee. Maar we kunnen wel met onze invloeden uh, onze eigen uh, draai geven aan, aan country. En uh, dan moeten we natuurlijk uh, uh, Maricona Mar Mar Mar Mar daarin meenemen, qua sound en qua ja. Uh, keuzes. Ja, en dat hebben jullie ook gedaan. Want ja, wel, die, die ja. eigen draaien uh, heb je eraan gegeven. Maar ben jij ook iemand die uh, ja, uh, dat soort klassiekers.? Hè? Want als we het over Enio Morricone dan uh, denk je natuurlijk aan die film met Henry Fonda en Shell Bronson. Maar voor mij geldt die trilogie waar Clint Eastwood met dat halve sigaar en in zijn mond uh, zit. En uh, noem ja. maar op. Ja. Hè? Die hoed, uh, dat, je dan zo, die hoed uh, dat je dan eerst die ogen ziet. Dat heb ik er ook uh, uh, terug uh, ingevonden. Ja. Zit ook, daar zit voor mij vlaggenschip nummer 2 in. Hè? Dus het vlaggenschip van het tweede album, dat is de mm -hmm. Prophet. Ik verklap al een beetje de lijst. Dus, uh, maar die zit ja, erin. Ja, ja. Want, uh, want uh, dat uh, doet mij heel sterk, het meest sterk denken aan, uh, daar schuren jullie echt tegen Enio Morricone aan, ja, als het ware. Ja. Dus, uh, dus dat, uh, dat uh, nummer staat erop. Uh, maar goed, uh, natuurlijk hebben we ook van het derde album. Want waarom dit? de plea for peace ja dus, dus jullie hebben dus, nu zijn jullie echt teruggegreven naar een beetje het geluid van de jaren zestig en ik denk ook ja er, zit, er zitten heel veel raakvlakken voor mij met de birds ja, ja dat horen we vaak dat is ja? we, we zijn eigenlijk vanaf al mijn gebruiken we heel veel 12. string uh -huh. is toch wel een beetje ons ding ook en ja. uh, dit album ook weer ja. en ja hier speel op dit album speel ik veel twelve string inderdaad ook heel erg geïnspireerd door uh, de sound van de birds maar ook door George uh, Harrison en hoe je ze maar naar mijn mening twelve string hoort te ja. Spelen. Um, dus die, ja, die invloed in de jaren 60 zitten er zeker in. Uh, ja. Ook omdat de, de, de mixer is Marcel Vakkers. Die heeft ook heel duidelijk die sixties uh, invloeden en sound uh, in, ja. zijn, in zijn visie. Maar heeft toch ook iets met de Cosmic Carnival gedaan. Zeker, ja, die heeft al alles heen? van de Cosmic Carnival uh, gedaan. Ja, zie je, dat, wa dat was voor mij... Ja. Ik denk, die naam die ken ik, die ja. komt bij de Cosmic Carnival ja. vandaan. Ja, ja, dan dan ja, hebben die ook... kennen we Marcel ook uh, ja, ja, al, precies. al heel de tijd. En, uh, er loopt en dit, ook een link naar dit dan. album uh, wilden we graag uh, met hem doen. Maar goed, er zit ook heel belangrijk, voor mij ook heel belangrijk invloeden in van de jaren 90. Uh, misschien niet meteen op het eerste gehoor even hoorbaar. Maar ja. uh, jaren negentig invloeden en, uh, en, ja, en ook wel, ik durf ik te zeggen, nog wel, nog wel moderne insteken. Of dingen die, uh, los van inderdaad natuurlijk de liefde voor, voor de jaren 60 En ook wel een soort van... Ik moet eigenlijk goed, als ik kort samenvat... dan vertegenwoordigen de jaren 60 en jaren 90 voor mij iets... Wat, waarvan ik denk dat we dat nu nodig hebben. Nu nodig hebben ja. uh, In wat voor opzicht hebben we dat nodig? Nou, dat we de jaren 60 en de jaren 90 waren tijden waarin uh, vooral de jeugd en, of en jongeren zagen dat de dingen niet klopten. Uh -huh. En uh, besloten uh, te ja, zichzelf te laten horen. En te laten zeggen van oké, okay, er zijn bepaalde dingen die vinden we niet cool en daar gaan we wat aan doen. Uh -huh. En uh, uh, dat vind ik het heel erg, erg cool aan de jaren 60. Uh, en aan de jaren 90, daar gebeurde dat echt. En dat werd ook bijna een soort van scheidingslijn. Uh, dus je ziet de jaren 50 en de, ja, vanaf ongeveer laten we zeggen, 62 kwam dat al wel op met Dylan. Een uh, scheidingslijn tussen die, die eigenlijk een soort van simpele doodheid van de jaren 50. Toch wel een beetje een platte tijd ja. moet worden gezegd. Ja. Naar een, een interessantere, uh, uh, kritischere blik op de wereld om ons heen. En ik, ja, ik, ik hoop, en ik, uh, ja, dat is ook de bedoeling van dit album... Uh, het is toch een soort van pleidooi voor zelfreflectie, maar vooral ook uh, uh, kritiek op de wereld om ons heen. Ja, want die, die wereld op zich, als ik nu naar kijk, dan denk ik, nou, uh, we zitten in een, uh, een uh, tijdspad... Uh, lijkt het wel van alles uh, lijkt fake news of uh, weet ik helemaal wat. Uh, ja. weer. Hè? Dus, uh, ja. Daarom dacht ik ook, toen jullie met Plea for Peace, dus de single, uh, vond ik dat. Uh, en de clip die erbij zat, die vond ik ook heel, heel sterk tot, uh, tot de verbeelding. En dan past ook echt in dit tijdsbeeld. Want mm -hmm. we hebben eigenlijk weer... Is weer zo sprake van een soort van koude oorlog uh, lijkt het wel. Ja, dus, uh, dat gevoel dat speelt wel een beetje. Ja, ja, dat, uh, dat, uh, ja. Uh, dat was ook denk ik de boodschap... die ook in dat, uh, in dat nummer uh, ook wordt, uh, wordt weergegeven. Ja. Uh, uh, ja, ik heb hem ook wekenlang heb ik hem hier gespeeld. Omdat ik vond <lacht> dat het gewoon belangrijk is... dat we ons weer moesten afvragen... Van waar zijn we in vredesnaar mee, ja. uh, mee bezig in deze wereld. Ja. Dat, dat, dat, uh, want dat uh, is voor mij eigenlijk... Hè, dan, Versterkt het nummer, het geluid uh, en de boodschap die ik zelf er ook nog eens een keer bij heb. Dus dat was mij uh, was zeer dankbaar dat jullie dat nummer <laughs> toen hebben uitgebracht. Uh, maar goed, uh, we gaan zo direct natuurlijk uh, luisteren uh, naar, uh, naar hoe uh, sommige nummers uh, uh, klinken. Want dat ga ik zo even vragen van welke nummers jij in gedachten hebt. En dan hou ik daar even rekening mee met het uh, lijstje wat ik hier ja. uh, nog... Uh, maar een van de nummers die je niet hoeft te spelen. Dat, dat, ik denk dat je daar dankbaar voor bent. Boy and Girl. Hey, uh, ik ja, vond is het trouwens... Uh, ja. lekker er gewoon met volle band. Natuurlijk, een van de regels bij ons, dat is ook de regel van de Beatles... is dat ja. als een liedje akoestisch werkt, dan, dan is het goed. Okay. Dus je moet een liedje ook altijd akoestisch kunnen spelen. Dit ja. nummer is natuurlijk ook gewoon akoestisch ontstaan... Ja. Uh, maar met band is het natuurlijk veel lekkerder. Ja, ja, ja. Uh, ik vond het het meest psychedelische nummer... wat jullie hebben gemaakt, eerlijk gezegd. Dat heb ik ook gezegd op een gegeven moment op de sociale media. Ik denk, ja, als je als, je als band dat kunt uh, spelen ook... Hè, dan uh -huh. ben je naar mijn ogen gewoon een hele goeie. En dan is, denk ik, vind ik is Nederland eigenlijk al een beetje te klein voor jullie. Dan uh, mogen jullie wat mij betreft uh, de rest van de wereld uh, gaan uh, veroveren. Want uh, als je dat kan... Uh, dat zijn uh, maar weinig bands die uh, alle stijlen kunnen, kunnen beheersen. Nou, dankjewel. Het ja. wordt de volgende single in Engeland. Dus laten we wel ja, dat, dat, dat, uh, Nederland dat Nederland me dan, dan te klein nou, wordt voor ons. Bij deze dan uh, de nieuwe single in Engeland. Uh, Boy and Girl. En wie de clip ziet, die ziet uh, Ferdinand Jonk... als een soort... Uh, nou, wat is het... Uh, wat, wat doet hij eigenlijk? Ja, wat doet hij eigenlijk? <laughs> Boy and girl is dit van Alaska. We got a choice. Where they should find love When in dark spaces Scared at night it will lighten up Just lighten up Now we are stronger, wiser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 Wie deze dame nog een keer wil zien... moet eventjes haar Facebookpagina Hanneke Laura even raadplegen. Uh, uh, zelfs is zij ook nog wel eens te zien en te horen... bij de Rode Kruis Bloesemtocht. Dat doet zij samen met onder meer Colin Hoeven... Die ik altijd uh, toch wel de, de snelste singer-songwriter van Nederland uh, noem. Maar die komt straks uh, nog uh, in dit uh, programma voor. Dus, uh, maar uh, ja, er lopen wat lijnen tussen Hanneke en, uh, en Colin. En uh, er is er nog één waar uh, een lijntje daarmee uh, loopt. En ik uh, kan ook overklappen. Er is ook nog een lijn met Ruud Houweling en... De vrouw van Frank Bond. Ja, dus daar uh, ja, is, is ook nog, uh, zag ik toevallig wat, uh, wat uh, correspondentie mee geweest deze week. Dus dat, uh, dat, dat ga ik straks een beetje verklappen wat, dat, uh, wat het is geweest. Want uh, vind ik wel leuk omdat ook nog uh, de muziekwereld is heel klein. Frank zit inmiddels klaar. En um, ik weet niet met welke je gaat beginnen, want je hebt een lijstje uh, gegeven: The Ugliest Girl. Of The girl, Ugliest Girl Alive. Moet wel helemaal volledig zijn met, uh, met de titel. Um, of Game Over. Welke van de twee gaat het worden? Wat? Oh. Uh, ja, wacht even, wacht even. Sorry. Moet wel even je... Ja, ja je lijn staat nu open, ja. Game Over. Game Over. Daar begin je dus mee. Uh, goed. Uh, aandacht. Where do you go? When your heroes have died on the radio and you cannot face the consequences Music's gone cold You know records are made but they aren't sold And opinions don't sell once, they really matter way for the new There are kids on the block who are cheaper than you And they're willing to wash their hands of the matter Now what is no way? You may be a fool, but you're not a slave Go fight for your rights but don't wet your blame And when I go outside, I just can't hide, there are things I fight, I want to get rid of them for good. say I belong to another time. Ja, ja, ja. ja ik krijg er toch uh, wel een beetje kippenvel van als ik uh, jou zo uh, zelf hoor spelen. Dat, uh, dan, dan klinkt het eigenlijk nog... Zuiverder dan, dan, dan dat ik het op het album hoor. Dan, uh, okay. dan komt het misschien nog harder binnen, denk ik, dan het nummer zelf. Dus uh, ik, uh, gelukkig, ik heb uh, mooi uh, dat album. En ik heb het, uh, het uh, tekstboekje heb ik erbij. Dus, dus dat komt allemaal goed. Het volgende nummer uh, voor de mensen is dus The Ugliest Girl live. ugliest girl alive you won't see me in any magazine and no one comes to talk to me so I go from door to door singing this song This world's just lonesome I think the ways very much alike Cause the world En Frank had het dus net over de jaren negentig. Ik denk dat ik wel de, de, de klank van de jaren negentig heb ontdekt wat, wat erin zit. Maar dan kom ik zo met hem op. Eerst ga ik weer terug naar de lijst die ik heb staan. Ik verklapte net dat er een soortement van correspondentie is geweest... Tussen uh, Frank's vrouw Bianca en Ruud Houwling... Hier uh, woonachtig in Zandvoort. Resideert hij ook? Uh, ik zelfs sterker nog in een straat. waar ik uh, afgelopen maand zelfs de post heb uh, moeten rondlopen. Dus, uh, dus ja, wat dat gaat, is alleen maar leuk. Uh, maar dat ging over een uh, milieukwestie. En Ruud was zeer geïnteresseerd in, uh, in wat uh, richtlijnen. En uh, die werden keurig netjes uh, aan hem geleverd. Dus, uh, drie, dus er is wat verwantschap tussen uh, ja, uh, de vrouw van, uh, van Frank Bond en Ruud Haling. En Ruud, die heeft 22 september hier... Uh, dat was dan gelukkig dat ik er zelf uh, bij uh, kon zijn... Uh, hier in uh, Zandvoort. Een huiskamerconcert uh, gegeven met uh, Ricky Kolen. En een van de nummers die hij speelde... dat was uh, dit mooie nummer, Motherland. Motherland... work acres small towns sticking out Ik antwoord ergens, uh, dat het, het leuke was. Uh, want uh, Frank en ik zaten op een gegeven moment uh, erover te praten. Van uh, ja, hoe zat het dan? Nou, dat, uh, dat huiskamerconcert, uh, dat was gewoon echt... Uh, nou, uh, wat was dat, 100 meter lopen gitaar onder de arm En uh, hij was er. Uh, dat uh, was dus ook vorig jaar toen hij uh, bij ons hier uh, was. Toen uh, kon hij gewoon met zijn fiets af, akoestische gitaar uh, achterop... En, uh, dat was ik hier, dat zie je pas af of uh, Dendren. Dus ja, <laughs> dat was echt dat hilarisch Is dat als je gewoon een singer-songwriter in, uh, in Zandvoort hebt uh, wonen? Uh, hij staat er weer op uh, op het lijstje. En uh, Ruud gaat ook samen met dezelfde Ricky Cole die ik net heb genoemd. in het gevangen nis uh, spelen in Haarlem. De koepel, de voormalige koepel. 28 oktober, dames en heren. Uh, kunnen jullie ze daar zien? Um, nou, uh, de eerste twee nummers zijn gespeeld. Uh, Game Over en The, The Ugliest Girl Alive. Ja, de titels zitten er nog niet helemaal in. Uh, nee, moet ik uit. Um, Even over, uh, want uh, ik zei net, die jaren negentig haal ik er ineens uit. En ik denk ineens Tom York. Oh, Tom York is ook al, ja. Ja, ja of niet? Oh. Ja, trouwens, met dit nummer zou je het kunnen zeggen. Dus ja. Toch ja. niet uh, Radio het misschien een 80 Ja, ja dat vond ik dus wel. In, in, de, in, deze, in deze versie, waar wat, die wat meer ja, loon is. Ik, de ja, dat ja. ja Want uh, Tom, Tom York heeft ook een beetje dat, dat stemgeluid... wat jij eigenlijk ook... Nou, Oké, okay. ja, nou, dat dus, vind ik Ja, dat compliment. Daarom dacht ik, hey, als je het toch over de jaren negentig ja. hebt... Nou, dan maar, ja. in de uitgeklede vorm, is ja. het inderdaad jaren negentig. Want ja. dat... dat uh, ja. Nou, wat qua, qua invloeden, vooral uh, uh, zoals Blind Melon of zo bijvoorbeeld, is voor mij een belangrijke uh, ja? invloed. Uh, ja. Toen ik jaren negentig ben, uh, ja. ook al dingen. Tenminste, Bianca draaide dat. Die heeft mij een beetje jaren negentig wijs gemaakt. Maar ja. bijvoorbeeld de uh, pavement, uh, breed Hoor je, ja, je hoort het misschien iets minder ook, omdat. Ja. Dus wel zo dat. Um, het is natuurlijk we zijn een band en uh, ik, ik, heb, ik heb een bepaalde tracklisting in gedachten. Ja. ja, die ziet er anders uit dan wat anders geworden. Ja. Omdat uh, Freddy en Louie ook uh, bepaalde nummers zeiden: Ja, dit, dit vinden wij gewoon een Boy and Girl van vinden ze nu achteraf heel vet. Ja, ja, maar dat was ook echt een nummer aan het begin. Dat ze zeiden: Van nee, wat Weet je, Hebben en, ze je uh, ook een stem in de tracklisten hoe het ja, nou allemaal nee, moet uh, we, moeten we, gaan worden. Zijn een band, kijk, ja. er zijn ook wel eens liedjes en dan zeggen zij gewoon: van Dit, dit, dit, dit vinden wij dit, dit track, of dit trekken we niet, of dit, dit is niet ons ding. Mm. En dan uh, vaak probeer ik heel hard te pushen om het toch mogelijk te maken. Vooral als ik... Kijk, ik speel liedjes nooit voor aan de band... als ik niet zeker het gevoel heb dat het... Uh, ja. uiteindelijk moet worden opgenomen. Mm, mm. Maar goed, dingen die overblijven... of dingen die, uh, die worden geweigerd als het ware... die komen gewoon uh, ja, in andere projecten terecht uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel. Ja, ja. want uh, het, je kan er uiteindelijk toch iets mee doen, denk ik. Ja, uiteindelijk nee, die, wel. Die liedjes blijven ook bestaan... en die, ja. die, uh, die komen uiteindelijk gewoon ook uit. Ja, ik, ik, uh, ik heb ook een meerdere malen op sociale media gezegd... als er één iemand... Uh, poëtisch uh, onder de muzikant is, dan vind ik dat jou die uh, eerder toekomt. Uh, wat zeg ik? Uh, ik zei dat op een gegeven moment ook op de, de track die uh, op het tweede album, Rainbow, uh, dat, uh, daar heb je heel duidelijk uh, maak je daar een verwijzing naar. Voor ons een volslagen onbekende poëet. Maar ah, goed, maar je brengt hem wel uh, onder aandacht. Je ga weer ook een beetje googlen. Van wie was dat nou? Uh -huh. uh, wat, uh, ja, want uh, poëzie, uh, wat heb jij daarmee? Um, nou, ik heb sowieso uh, literatuurwetenschap gestudeerd. Ja? En uh, Engelse literatuur. Dus, dus dat, ja, dat zit er heel erg in. En dat is ook heel belangrijk voor mij. Poëzie is sowieso... Uh, ja, het is tegenwoordig maken, maakt de, schrijven meer mensen poëzie... dan dat wordt gelezen helaas. Mm -hmm. dus dat is dat, ik moet wel zeggen dat dat de kunstvorm heeft aangetast. Maar ja. dat, dat zou je binnenkort misschien ook over muziek kunnen zeggen. Er zijn ja. mensen die muziek maken... dan dat <laughs> mensen muziek luisteren. Ja. Mm, maar poëzie is iets, iets bijzonders. Je, je kan dingen zien... en je kan die dingen vervolgens... op verschillende manieren... Uh, gaan gebruiken en brengen. Waardoor het... Uh, meer wordt dan datgene wat in eerste instantie was. Ja. Dus, dus maar een, een heel simpel detail... een iets heel simpel gegeven... kan opeens twintig dingen betekenen. Ja. En uh, ik heb wel een ontzettende fascinatie... met uh, veelvoud aan betekenis. Dus voor mij blijft het ook belangrijk... dat uh, op dit al misschien af en toe iets minder... Ja. Uh, dit, dit al hebben hoop ik meer juist ja, die reflectieve kant uh, naar voren te hebben geschoven. Maar, uh, ja, oké, okay, uh, de reflectieve kant, dat is weer een aanknopingspunt ja. dus voor voor mij weer om ja. volgende vragen dus te stellen. Maar, maar, de, de, maar ik vind het ontzettend belangrijk dat je dat je inderdaad dus dat dat, dat de muziek die ik schrijf dat die teksten heeft die minstens net zoveel uh, zeggingskracht hebben als de muziek zelf. Mm -hmm. En dat die, die teksten ook over, uh, laten we zeggen, twintig jaar kunnen worden gelezen... en dat mensen dan nog steeds dingen uit kunnen halen uh, voor zichzelf. Yeah. Maar ook met betrekking tot uh, de wereld om ons heen. En daarin is, is bijvoorbeeld Bob Dylan een belangrijke invloed uiteraard. Yeah. Um, en ja, er zijn zoveel andere uh, invloeden die, in, in dat opzicht dan. Mm -hmm. uh, Sylvian Stevens is ook een belangrijke invloed uh, daarin maar uh, Dus dat is wel mijn streven. Mijn streven is om poëtische teksten te maken. Dus, dus, dus ik, ja, ik, ik ben ja. niet iemand die zomaar een, een songtekst schrijft. Uh, ik kan best uh, ook voor dit al... sommige liedjes jaren doen. Ja. Uh, totdat ik denk dat het klopt... wat het zou moeten zijn. Dat verklaart ook, vind ik, een beetje... de dus stylist die, die mm -hmm. je dan bent. Uh, dat je dus niet dingen afraffelt... maar gewoon ergens parkeert... En dan op een gegeven moment zegt van... nou, ik trek het laadje even open. En dat had ik nog liggen. En kijken, kijken op een andere manier naar... Het ja. is eigenlijk slijpen wat je dan aan het doen bent. Uh, ja, maar ik denk ook dat dat... Uh, het is moeilijk vooral... Het is moeilijk. Je moet ook accepteren dat dingen gewoon tijd nodig hebben. Ja. Dus, dus sommige liedjes die... die vooral gewoon niet op hun plek nog. En dat klinkt dan heel erg mysterieus. Maar dat, dat is gewoon zoals het is. En ik heb sommige liedjes gehad die pas op een plek vielen... Door bepaalde gesprekken of door bepaalde momenten in je leven. Dat je opeens denkt van oh, dit, dit is waar ik al die tijd over heb gezongen. Ja, en, uh, ja. Ik heb dat ook met uh, bijvoorbeeld op het tweede album Rhythm gehad. Uh, dat ik een gesprek met mijn broertje in de avond... en toen op een gegeven moment dacht ik van... Ho, even, dit is waar het liedje altijd over is gegaan. Ik, ja. kon, ik kon het zelf niet duiden namelijk, ja. tot die tijd. Ik, ik wist dat ik iets wilde schrijven, maar ik wist niet wat dat nummer... En het, het nummer zei al een boel, maar ik wist niet wat het nog voor v mij zei. Dat vind ik nog steeds ook een uh, sterk nummer... wat, wat op dat ik, album staat, hè? Ja, ik denk dat het het sterkste liedje van het album, maar dat is, ja. Dat is persoonlijk. Maar, ja, maar goed, ik... Uh, ik een, okay. Maar goed, dus wat ik wilde zeggen is van... ja, je moet soms ook dingen de tijd geven. En dat is, dat is soms moeilijk, dat is ook erg vaak frustrerend. Maar, uh, maar als je dingen wilt maken die denk ik, langer mee kunnen gaan, dan moet je de tijd nemen en uh, tijd gunnen. Ja, nou ja, dat, dat, dat hebben jullie ook ten aanzien van dit derde album ook gedaan, hè? Want tussen het derde en het de tweede album zit, denk ik, toch wel een jaar of twee, misschien ja, wel drie zelf uh, verschil. Ja. denk ik. Ja, dat, dat had in principe niet nodig geweest. Dus we hadden ja. wel eerder kunnen hiermee eerder mee kunnen komen. Het ja. was gewoon een kwestie van, uh, ja, keuzes. En elk timing van wanneer timing. ga je op een gegeven moment een ja. derde album presenteren? Ja, omdat dat het het, dat, dat ja. we zouden het eigenlijk in april uitgegeven hebben dit album dan. Ja. Al. ja. En toen voelde het niet goed. Er was te kort dagen, er zat te veel druk op en was iets van, hey, we willen juist deze keer eindelijk een keer release doen met, met een lange aanloop en met, met de tijd om, om, het, om het goed bij mensen in te kunnen masseren vooraf. Ja. Dus, en, dus ben je en, uh, wel in, vind ik, wel in geslaagd uh, wat dat er Ja, ik ja. denk dat, dat het nu goed valt. Ja. En ik hoop dat het verder rolt. Dat, dat hoop ik ook, want uh, eigenlijk, persoonlijk zou ik zeggen dat was in 2012 al. Uh, ik vind het nog steeds een leuk verhaal. Jij uh, gewapend met album naar een, een of andere boekhandel in Ieperdam. Ja. Wie verzint dat? Ja. Om even te luisteren naar wat Leo Blokkenhuis daar uh, wat te vertellen heeft en op een gegeven moment, nou luister eens hier naar en dat die man op een gegeven moment zo. Want ik kreeg op een gegeven moment het beloofde album. Hè? Want jullie zeiden toen in 2011... als het album klaar is, krijg jij er een... Ja, ja ik stond met stijgende verbazing te kijken... hoe komt die blokhuis nou ineens aan dit, dit ja. album? Nou, dat was dat, ja. uh, was dat verhaal eigenlijk. Ja, ja want dat uh, is uh, dan ook weer zoiets. Hè? Ik bedoel, uh, uh, het moet goed landen. Hè? De, de, mensen, de, de media moet dat natuurlijk ook uh, uh, goed, uh, Tuurlijk. goed ontvangen. En ik heb, het, ja. ik heb de indruk... Dat het, wel, dat het wel aardig de goede kant op gaat. Ja, nou, ik, ik, ik, ik, ik krijg de indruk dat het inderdaad zo is. En ik hoop dat het uh, lekker doorrolt. En dat mensen zien wat we doen. Ja, ja. Um, ik, ga niet, uh, ik ga het je zo vragen. Want uh, mm -hmm. dat, dat doe ik zo. Um, wat ik ook zo leuk vond. Ik heb die clip uh, vorige week even bekeken. The Comedy of Distance. Mm -hmm. Je hebt het al een beetje laten zien van hoe jullie dat gedaan hebben. Want Er zat gewoon iemand achter uh, met zijn benen over jouw hoofd heen gebogen. Maar op het moment dat die camera ervoor stond... lijkt het net alsof jij in een of andere slangenmove uh, zit. Ja. Uh, was dat een uh, gedachte van, Fer van Ferry? Die dat uh, weer bedacht. Dat is nee, meestal nee, nee, dit nee, soort is, dingen bedenkt. Uh, nee, ja, Ferry dit? is allemaal van de gekkigheid. <laughs> Ja, nee, Dat klopt. Nee, maar ja. dit was... Uh, goeie vriend van uh, Bianca die had al een keer in de jaren 90 dit een keer deze truc uitgehaald met in een ja. video en ik weet nog dat ik die video zag ik van, ah, dat ik was zo vet een keer een keer onthouden weet je en toen ja. uh, moesten we, we wilden een video maken en voor, voor dit album hebben we nadrukkelijk uh, low budget low-fi video's met uh, soort van één shot ja en die dan gewoon iets laten zien wat best wel maf is maar <laughs> zoals ja. dus ook die, die uh, kigun moves van van Ferry weet je en, ja, ja. Uh, en natuurlijk onze kat uh, weet je of Red Herring ja van Red Herring ja. Uh, en uh, ja toen had ik zoiets van ja we kunnen dat gewoon prima gebruiken gewoon uh, ja. om dat gewoon in dit, in dit nummer toe te passen ja, ja. Um, even over uh, want uh, dit is het nummer wat mij heel sterk aan die birds doet denken mm -hmm. jullie ook of niet Jawel, ja wel ja en het grappige was dat toen we dit nummer dit is het nummer dit is, dit nummer is eigenlijk uh, dit was dus een nummer wat niet zou worden opgenomen mm -hmm. Dus deze stond niet op tracklisting. Ik heb een ander project en daar ben ik mee bezig. En dat is erg ook gitaar gedreven, veel 12-string dingen en zo. En daarvoor had ik dit nummer, dat wist ik al. En toen in de studio waren we bezig en er waren meerdere nummers die ook afvielen. Ik dacht van, en waar die wij konden opnemen. En ik speel dus op de gitaar, speel ik dat loopje, weer de tijd. Ik dacht: Tot niet. en Freddy zei: Wat is dat? Ik zei: Dat is een liedje, maar dat is niet echt voor Alaska, denk ik. Ik zei: Dat gaat niet echt werken, weet je. Maar Freddy zei: Speel maar, speel maar, speel maar. En uh, we hebben dat nummer uiteindelijk in één dag opgenomen. Dus wel. Ja, en Wees, dat kwam er dus wel op. En dat ja. was dus ook gewoon... Het stond er ook... Dit was, dit, wat je hoorde is één. 1. Mm -hmm. Dus het is een one-taker. One en one-taker uh, zelfs. Alleen Paul is later nog uh, toegevoegd. Toetsen die, en, en dat voegt wel, vind ik... Paul, Paul voegt wel echt ook die doors achtig feel toe. Mm -hmm. uh, want in eerste instantie klonk het gewoon... Uh, ja, veel meer gitaarachtig achtig natuurlijk. Ja. Maar, uh, maar dit is wel zo'n liedje... Wat, dit is zo'n magisch moment. Dat je samen beseft van... Shit, dit is vet. Om, om samen zo snel te kunnen schakelen... En zo snel een nummer zo goed te kunnen, kunnen laten, laten werken. He, hebben jullie dan uh, ook uh, voldoening dat het in, in één take er gewoon ook ja, op uh, wel, staat? want uh, je hoort zelfs nog die, die woe ja, van ja. Louis, dat, dat ja. hebben we er ook op had staan. Ja, dat is gewoon, <laughs> dat is, het dat enthousiasme is. van, we gaan dit nummer nu gewoon opnemen, terwijl ja. we het gewoon net hebben gespeeld. Dat hoor je erop. <laughs> ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat, dat is vet. Goed, hier is hij: The Coming of Distance van Alaska. Was dit eh, met clearing? Eh, de, ook weer een, een leuke link tussen Alaska en Joe Marches. Eh, want een aantal weken geleden eh, konden de luisteraars van eh, Radio 2 op een gegeven moment uitmaken, want er werd op een gegeven moment een blok in de in de staat van Stassen. Uh, jullie hebben dat ook nog gemeld uh, op jullie uh, Facebookpagina. Van uh, we zijn uh, te horen. Maar dat was er maar even een paar seconden. En dan moesten ze de Stukken. luisteraars uh, beslissen van. En uh, toen zat er een sidekick naast. Ik zeg het net uh, bij het lopen van uh, dit nummer. Uh, zei ik, uh, die zei, ja dat is het best bewaarde geheim uit Utrecht. Ja, uh, dan denk ik juist ja, leuk dat je bij een landelijke zender bent. Maar uh, ik ken de band inmiddels al een jaar of drie, vier. Uh, ergens met The Night is het eigenlijk een beetje begonnen met Jo uh, Marshes. Um, ik vertelde net uh, Frank ook het verhaal uh, met Stillwave uit uh, Utrecht. Die op een gegeven moment ook uh, hun uh, EP gingen ja, min of meer releasen in de Sugar Factory. En daar stond Joe Marcus in het voorprogramma als Support Act. En vanaf dat moment uh, ben ik ingestapt. Ja, en uh, dat uh, was toen al heel goed. En dat is het nu. Uh, ja, is het klinkt, een kwestie van fine tuning Is dit? Ik vind te gek. Ja, ja, ja maar het, is, uh, het is electro, uh, dat ja. zeg ik erbij. Uh, maar uh, zij zit een beetje in het schemergebied van Likkie Lee. Zo, uh, ja, zo schrijven ze dat dan wel een beetje. Uh, en dit is haar laatste uh, versie, uh, Clearing. Uh, maar uh, de EP is onderweg en uh, die komt volgende week uit. Dus dat, uh, dat belooft in ieder geval wat. De uh, Comedy of Distance hebben we gehad. Dan uh, gaan we nog even terugschakelen naar het tweede album want ja dan komt uh, nu een persoonlijke favoriet van mij voorbij in dat, uh, in dat uh, tweede van de tweede album, um, want jij uh, ja, jullie zeiden dat al uh, of jij zei het net al, de Ennio uh, Morricone, de uh, Spaghetti Westerns, um, ja dat is, daar zitten daar zitten allerlei verwijzingen ook uh, in naar ja, en niet om Morricone hè? ja ja natuurlijk ja, de, de, de, het coole aan Morricone is dus dat Morricone die werd geconfronteerd met het feit dat dat Sergio Leone dus de regisseur die zei eigenlijk van ja. er is geen budget nee dus we hebben geen budget voor het uh, voor de gebruikelijke muziek zoals hij die zou maken Morricone En nou, gewoon ja. met een orkest en gewoon met alle aandacht uh, tijd en uh, gewoon mooie arrangementen en uh, maar maar ja Leone zei wel ik wil wel dat jij muziek maakt voor de film ja dus uh, wat Morricone deed, is dus die bedacht een eigen orkest... op basis van wat er op dat moment uh, voorhanden was. Met goedkope middelen. Dus hij had gewoon een mannenkoortje. Hij had een paar goede gitaristen. Uh, de Fender-gitaar met tremolo was net uit. Dus dat kon hij dan mooi toepassen. Dus hij creëerde eigenlijk een soort van modern uh, orkestje. Ja. En, en daarmee maakte hij dus de soundtrack voor die films. En ja. dan komt nog de Alfreds. Dat is dus dat uh, Sergio Leone die, die muziek dusdanig te vond... waarom hij ja. ook altijd samenwerkte. Dat Leone ook zei van, ik heb eigenlijk helemaal niet... Uh, dialogen nodig. Want Leone Sergio Loni had altijd geroemd om zijn uh, geweldige lange shots. Maar die lange shots, uh, zei hij ook, van, die, de, de, de eer is niet aan mij, maar de eer is aan uh, Morricone. Omdat uh, die lange shots gebruikte hij juist om de muziek het verhaal te laten vertellen. Ja. En gezien er zoveel acteurs helemaal geen, geen, geen, uh, geen Engels spraken. Oh. Uh, was het beter om ze gewoon stil te laten kijken... en uh, de muziek van, uh, van, uh, van Morricone dus te laten spreken. Dus dat, ja, dat is... Waar het uh, heel goed in beeldend in voorkomt... is bijvoorbeeld bij de derde van de trilogie met Clint Eastwood... The Good, mm -hmm. Bad and the Ugly... met Ellie Wolk, Lee Van Cleef en Clint Eastwood... dat ze alle drie gewoon ook... een Eigen geluidje hebben. Want ja. als jij op een gegeven moment. de kwam is Eastwood, dan hoorde dat geluid bij. En als Lief en Cleef in beeld kwam. Ja. kwam dat geluid erbij. Ja. Daar was hij heel erg goed in. Ja, heel slim. Echt zoals ja. opera's en zo dat er gebeurde natuurlijk. Nou ja, goed, maar dat is, dat is ja dat is te gek. En als je ook luistert naar wat, hoe, die, hoe slimme. hoe slim die arrangementen zijn. Dus ik ben nog wel dingen uit gaan pluizen destijds. van oké, okay, hoe kan ik. Uh, ons af en toe ook een soort van schop onder ons gat geven. in, in onze nummers en in onze sound. Ja. door. Uh, ja, bepaalde elementjes toe te voegen die. Uh, die de boel uh, flink openbreken. Yeah. Nou, dat is... Uh, ja, ik, we hebben nog wel even, we hebben nog wel even uh, om... Uh, maar goed, uh, heb jij zelf ook nog iets met die films? Uh, zeker, zeker. Ja? Ik ben wel, uh, mijn, mijn vader keek vroeger wel, uh, wel die Was films. Hij eigenlijk dus, ook, is uh, hij eigenlijk ook een enorme liefhebber van de Spaghetti Western? Uh, ik weet niet of het een enorme liefhebber is, maar, maar in de zin van... Oh, hij hij zou er wel graag uh, tijd voor vrij... Hij gaat ja, er wel natuurlijk. voor zitten, ja, denk ja, ik. Ja, wel. Wij we waren thuis ook echt wel filmkijkers. Dus, dus, ja? dus ik, ik ben wel... Ja, tuurlijk, die films heb ik al gezien. Once Upon the, the West, uh, Good, to Bad and the Ugly... Ja. Uh, dat zijn wel klassiekers die, uh, die ik heb gezien natuurlijk. En dat als kind, heeft dat zo'n gigantische impact op je. Ja. En uh, ik heb toen ook met mijn twee stiefzoons, uh, uh, een tweeling is dat, heb ik ook, die waren denk ik toen acht of zo misschien. Ja. Nee, hè, zijn we ook die films gaan kijken, weet ik nog. En toen, toen zag ik ook bij hun, het, weet je, het is niet slechts, die films zijn niet misschien de beste, er zitten niet de beste dialogen in. En acteren is het altijd een beetje op de, op de rand van ja. Uh, flauw. ja. Maar uh, er zitten beelden in en er zitten bepaalde uh, muziek in, die laten een gigantische indruk achter op je, op je, op je hele systeem. Ja. En uh, ja, ik heb wel geprobeerd om, om dus op Prospero ook uh, die elementen juist of die soort van die indrukken uh, te gebruiken ja. en ook te creëren op, op, op het album Prospero aan zich. Maar dus dat... ja. waar het het meest uit, tot de uitdrukking komt, dat is dat nummer wat ik uh, klaar heb staan: The Profit. Absoluut. Ja. ja? ja. Want, uh, nou ja, goed, uh, ik, ik zou bijna zeggen, uh, luister zelf maar. Um, uh, ik heb hem jullie toen ook nog eens uh, horen en zien spelen bij Northland in, uh, in, uh, in Haarlem. Daar heb, ik, daar heb ik jullie dat uh, zien doen. Dat ging eigenlijk een beetje op elkaar gepakt, maar het kwam... Wel zo waanzinnig goed uh, kwam het uit de verf. Want ik heb het, ik heb het nog. Uh, ja, het was, uh, het was uh, klein, maar het was toch wel uh, indrukwekkend wat, uh, wat ze hebben gedaan. Um, goed, uh, dit, was, uh, dit is een beetje die inleiding tot de uh, tot Profit. Dat nummer ga je dus nu horen tot aan het nieuws van, uh, van 9 uur. En de, nou ja, ik zou zeggen, oordeel zelf, maar hier, uh, hier zijn ze van het tweede album, Prospero.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 Is en time je iets uit en een time je iets verkeerd uit, en dan zal Marcus daarboven zeggen: Dat is een typisch gevalletje Van jammer en dan is het ook zo. Mwa, mwa, mwa. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer, maar nu eerst het NOS nieuws van.